4 uur het NOS Journaal. Job boot. Premier Rutte bracht vanmiddag bij Koningin Beatrix verslag uit van het kabinetsberaad over de politieke situatie die nu is ontstaan. Peter Blok bij Huis en Bos. Is hij er nog steeds de premier? Nee, de premier heeft zojuist Huis ten Bosch verlaten. Het uh, paleis, uh, hij is uh, daar weggereden, weer op weg richting het Binnenhof. Ja, hij heeft het ontslag uh, aangeboden van zijn ministersploeg. De koningin heeft dat ongetwijfeld in beraad genomen. En uh, het is nu uh, afwachten hoe het verder gaat. Dank voor dit moment, Peter Blok bij Huis ten Bosch. Straks meer in het Radio 1-journaal dat al om vier uur na deze uitzending begint. Verschillende fractievoorzitters vinden dat er goede afspraken moeten worden gemaakt over de begroting voor volgend jaar. Maar ze verschillen van mening over de manier waarop dat precies moet. GroenLinks verwacht dat fracties over driekwart van de plannen wel overeenstemming zullen bereiken. De SP ziet niets in de norm om volgend jaar al beneden het begrotingstekort van 3% te komen. De Tweede Kamer stuurt erop aan zo snel mogelijk verkiezingen te houden. Nu de gesprekken in het Katshuis zijn mislukt, wil de Tweede Kamer dat de kiezers spoedig weer naar de stembus gaan. Er gaan stemmen op om de verkiezingen nog voor de zomervakantie te houden. Dat zou formeel wel kunnen, maar een zo korte termijn is wel ongebruikelijk en volgens de kiesraad ook onwenselijk. De kiesraad benadrukt dat er meestal enige tijd zit tussen de val van het kabinet en het besluit van ontbinding van de Kamer.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 De Nederlandse klokkengieterij Ijsbouts in Asten maakt voor de Olympische Spelen in Londen een klok van 23.000 kilo. De klok speelt een prominente rol tijdens de openingsceremonie op 27 juli. Die is geïnspireerd op The Tempest, de storm van William Shakespeare. Volgens Britse media zou de enorme klok eigenlijk worden gemaakt door een Londens bedrijf, maar dat bedrijf heeft de opdracht doorgespeeld naar ijsbouts... omdat het niet de capaciteit heeft om zo'n grote klok te gieten. Ijsbouts is naar eigen zeggen de grootste klokkengieterij ter wereld. Het bedrijf maakte ook een klok voor de Notre-Dame in Parijs. Het weer bewolkt en vanavond op steeds meer plaatsen regen. Ook morgen geregeld buien met af en toe wat zon. Het wordt dan zo'n 12 graden. De dagen daarna ook nog flink wat regen... maar de temperatuur gaat geleidelijk omhoog. Aan de B-verkeersinformatie. De A6 tussen Lelystad en Meloord is weer open. De weg was tijdelijk dicht bij de Ketelbrug na een ongeluk met een vrachtwagen. Er staan 10 files bij elkaar, 40 kilometer file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat voor Lunetten 7 kilometer. De A15 Europoort Rotterdam tussen Hoogvliet en Pernis 4 kilometer na de aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Hagenstein en Knobbeldrijnsweerd 9 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij.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 Goedemiddag. Wij beginnen wat eerder vandaag in verband met de dynamiek in Den Haag. Behalve de vraag wanneer de verkiezingen komen, of dit kabinet nog een stevige begroting kan maken en hoe de partijen zich voorbereiden op die nieuwe verkiezingen, hebben we vanmiddag ook nog ander nieuws. De treinbotsing in Amsterdam van afgelopen zaterdag bijvoorbeeld en de Franse presidentsverkiezingen. We zijn er dat wel als vanouds tot half zeven vanavond. We gaan eerst naar Paleishuis ten Bos. Daar was premier Rutte sinds een uur of twee vanmiddag... om het ontslag van zijn eerste kabinet aan te bieden... na 558 dagen regeren. Peter Blok, wij hoorden jou net zeggen, Peter... premier Rutte is iets voor vieren vertrokken. Weet je of dat inmiddels richting Binnenhof is? Ja, nou ja, of hij daar naartoe is, dat is de vraag. Dat is de vraag... Peter, je valt even weg qua verbinding. We gaan even kijken of we daar iets aan kunnen doen. Peter Blok weet dus niet waar uh, Rutte naartoe is gegaan. Dan gaan, uh, we gaan, naar zo ben je terug. gaan wij naar Rabinhof. Gaan we naar Hans Andringa. Want de fractievoorzitters hebben zich weer verzameld... bij de Kamer van Gerdy Verbeet, de voorzitter van de Tweede Kamer. Hans Andringa, dat is de tweede keer vandaag. Hè? Wat wordt er nu besproken? Ja, er staan een paar uh, belangrijke vragen uh, nu, uh, ligt die ter tafel. Eén uh, daarvan is, wanneer moeten er nu verkiezingen komen? Want iedereen heeft wel gezegd, het moet zo snel mogelijk. Maar wanneer dat is, daar zijn nog uh, ja, verschillende geluiden over. Uh, sommigen zeggen, het kan alleen maar na de zomer, dus uh, september, oktober maar er schijnt toch ook een theoretische mogelijkheid te zijn om het al eerder te doen. En beslissen zij daar uh, nu vanmiddag samen over, Hans? Is dat een manier van, uh, van kiezen? Nou, uh, het officiële besluit moet wel door het kabinet worden genomen... maar het is wel zo dat de Kamer daar wel een grote rol in speelt. Want denk eens aan uh, nieuwe partijen die mee zouden willen doen aan uh, verkiezingen. Stel dat je nog voor de zomer erin zou slagen om die verkiezingen te organiseren... dan is het voor die partijen heel erg lastig om op zo'n korte termijn... Uh, ja, de partij in te schrijven, met lijsten te komen. Dat is moeilijk uitleggen aan uh, nieuwe partijen... als de partijen die hier al zitten gaan zeggen... we gaan het even op een vluggertje doen. En een tweede punt is... Uh, er moet toch iets gebeuren met de bezuinigingsplannen die er liggen. Er moet een begroting komen die op Prinsesdag ge gepresenteerd kan worden. Het is natuurlijk ook wel lastig... Uh, ja, campagne voeren als je overdag met elkaar in gesprek bent... over hoe je die bezuinigingen gaat doen. Kortom, er liggen wat uh, netelige vragen op tafel... die vanochtend in de eerste bijeenkomst door de fractievoorzitters... en de Kamervoorzitter niet beantwoord konden worden. En uh, ze doen vanmiddag nu dus een nieuwe poging. Iedereen is inmiddels, dacht uh, ik, binnen voor zover ik dat heb uh, gezien. Dus uh, het is even wachten op wat daar uitkomt. En dan baseren ze zich op informatie die ze hebben gekregen... inmiddels van de kiesraad. Zo'n college van zeven mensen die precies gaat kijken... naar wat er theoretisch, juridisch en politiek... dat is dan in de Kamer allemaal mogelijk is. Precies, want de situatie die zich nu afspeelt... die is voor iedereen toch wel uh, nieuw minderheidskabinet dat de steun van uh, de gedoogpartner heeft verloren. Zware bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden. De druk vanuit Russel, Brussel. Dan ook nog uh, de financiële markten die op uh, de achtergrond een rol spelen. Kortom, de Kamer en het kabinet zijn zich bewust van deze bijzondere situatie. En vandaar al dit extra overleg vandaag in alle hoeken en gaten van het Kamergebouw. En er was dus ook overleg tussen premier Rutte en koningin Beatrix bij Huis den Bosch. Uh, Peter Blok, wij hebben als het goed is weer contact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 Ja, en wat zijn de andere opties? Ja, het kan natuurlijk ook allemaal nog, uh, nog veel sneller gaan. Maar ja, we kunnen dus slechts uh, naar gissen. Uh, premier Mark Rutte is uh, ook weer door de vooringang vertrokken. Wij stonden allemaal uh, aan de achterkant. Uh, ook aan de voorkant trouwens, daar is hij... Uh, ...gewoon doorgereden, dus uh, ja, wij weten niet wat hier binnen is uh, gewisseld... ...tussen koningin Beatrix en uh, de huidige premier nog steeds, uh, Mark Rutte... ...wat zij uh, hebben besproken. We gaan het waarschijnlijk pas morgen in het Kamerdebat uh, horen. Wat wel interessant is, Peter, uh, is natuurlijk dat Rutte nog maar net aan zijn kabinet was begonnen... ...terwijl de koningin heel wat ervaring heeft opgedaan de afgelopen tien jaar. Met, uh, Met vallende kabinetten. Ja, inderdaad, uh, en... Uh, ja, het uh, is uh, de zoveelste keer dat het voortijdig uh, sneuvelt. En uh, ja, de koningin zou natuurlijk uh, allemaal goede tips en, uh, en adviezen kunnen geven. Maar ze moeten bescheiden een rol spelen, vindt de Tweede Kamer. En uh, ja, uh, vandaar natuurlijk uh, alle ogen op dat kamerdebat van morgen. Uh, Rutte is dus uh, ruim, nou ja, bijna twee uur hier binnen geweest. Ja, wat zij bespraken... Uh, dat is even gisteren. hadden we gisteren. maar uh, het geheim van daar het, binnen. het geheim, In ieder geval gaan ze uh, ongetwijfeld. Luisteren, maar dat uh, laat... Raden. Ik wou zeggen, ze gaan het ongetwijfeld even te raden bij de vicevoorzitter van de Raad van State, Piet Heijn -Donner. Donner. Precies. Wij gaan naar Wilma Borgman, ook op het Binnenhof, uh, onze politiek redacteur daar, Wilma. Als je wat het net met Hans Andring gaat erover, he, ze praten nu bij Verbeet ook over uh, welke onderwerpen controversieel worden verklaard, dus wat kan het kabinet eventueel nog wel en niet doen? Als je de inhoudelijke reacties bekijkt op die plannen die Rutte en het CDA hadden om te bezuinigen, in eerste instantie met de PVV, maken ze dan nog kans om een een soort van serieuze begroting door te krijgen in de Kamer op korte termijn? Uh, nou ja, Lucella, ik heb vandaag alle partijen gehoord over het landsbelang. Uh, en en uh, dat iedereen over schaduwen heen moet springen en zo. En dat moet natuurlijk ook, want op 30 april moet er iets in Brussel liggen... op basis waarvan Brussel denkt dat Nederland de financiële problemen... Uh, op een goede manier aanpakt. Maar ja, het probleem is natuurlijk ook dat er verkiezingen zitten aan te komen. Hans zei het ook al. En dat uh, partijen normaal gesproken in verkiezingstalent... meer talent hebben voor het uh, zoeken uh, van verschillen. En voor, uh, voor profilering, voor juist vergroten... van de afstand tot de andere partijen, want er moet natuurlijk wat te kiezen zijn... Uh, meer talent daarvoor dan dat ze zoeken naar uh, samenwerking. Goed, in theorie is het denkbaar. Er zijn partijen die daarvoor pleiten. Uh, dat zijn niet toevallig vaak de partijen die in, in hun huidige verkiezingsprogramma... al allerlei hervormingen hebben staan, GroenLinks bijvoorbeeld, en ook uh, D66. Dat zei uh, D66-leider Alexander Pechtold.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 Daar staat weer Emu Rommel van de SP naast, want die weet het helemaal niet zo zeker. Die betwijfelt het. Die denkt ook uh, heel anders over de uitgangspunten van dat akkoord in het Katshuis En ook bij de PvdA weten ze dat niet zo zeker. Dus het is nog maar heel erg de vraag of dat lukt. De coalitiepartijen zouden dat wel graag willen. Die kijken bijvoorbeeld als het gaat om het zoeken naar een meerderheid... naar de partijen die het kabinet hebben gesteund bij uh, de missie naar gewoon uh, GroenLinks, ChristenUnie, D66. Want dat zijn samen 77 zetels. En dat is in ieder geval uh, getalsmatig genoeg. Hmm. Ondertussen meldt het ANP net dat uh, het staatshoofd, de ministers en staatssecretarissen heeft verzocht al datgene te blijven verrichten wat zij in het belang van het koninkrijk noodzakelijk achten. Ja. Dat betekent dus dat ze wel kunnen kijken of ze iets met een begroting kunnen. Jij noemde net, net die partijen met die 77 zetels. Moet je achteraf dan niet zeggen dat Rutte misschien op het verkeerde paard heeft gewet in, in de zomer van 2010 met zijn formatie, dat die andere partijen hem nu wel willen helpen waar dat met de PVV niet ging? En je bedoelt eigenlijk dat Paars Plus in de zomer van 2010... misschien een betere oplossing was geweest dan misschien deze gedoogconstructie. Ja, inhoudelijk is dat misschien wel zo. Want uh, de hervormingen die nu uit het Katshuis beraad komen... die zouden misschien voor een deel ook toen al best... met D66-GroenLinks-PVDA geregeld geweest zouden kunnen zijn. Of die hadden geregeld kunnen worden. Het is een ingewikkelde zin. Maar um, dan moet je daar de politieke consequenties even bij uh, meenemen. Want de achterban van de VVD was daar absoluut niet toe bereid. Uh, die wilde de samenwerking met links niet uh, accepteren, ook omdat de twee rechtse concurrenten van de VVD dan in de oppositie zouden zitten. Hè. Dat is makkelijk scoren voor CDA en uh, PVV. Dat was geen aantrekkelijke positie voor de VVD. Um, je kunt zeggen dat nu de positie van de PVV, wat is ondergraven, daar doen VVD en CDA ook heel erg hun best uh, voor nu. Um, uh, maar dan nog is de toon van de PVDA nu een probleem, want de manier waarop uh, Diederik Samson zich heeft laten verkiezen tot, tot leider van zijn partij de toon die hij daarbij aansloeg richting de VVD... dat, dat vinden ze in de VVD-achterban nog wat ingewikkeld. Dus um, zover zijn ze voor deze formatie nog lang niet. En dan heb je in de toekomst natuurlijk ook verkiezingen voor nodig... waarover enige Zeker. consensus bestaat, van zo snel mogelijk... roepen ze allemaal zonder precies een datum te ja. noemen. Uh, circuleren die al wel? bepaalde data? Nou ja, die, die data die worden dan uh, berekend op basis van uh, die termijnen die in de kieswet staan, hè, 40 dagen en 43 dagen, 83 dagen dus bijna drie maanden vanaf nu dan zit je midden in de, zo de zomer en dat is een wat onhandige datum uh, logischer zou zijn om dan de verkiezingen uit te stellen half september, maar er zijn inderdaad partijen die zo snel mogelijk verkiezingen willen de SP, de VVD dat zijn partijen die nu heel goed staan in de peilingen uh, maar die wens om snel verkiezingen te hebben, die geldt ook voor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 nou, dat is dus de vraag, dat is de praktische vraag. Uh, je moet vra partijen moeten de mogelijkheid hebben om zich uh, kandidaat te stellen. Dus ik laat dat even aan anderen over. Maar duidelijk is dat die verkiezingen er komen. Wij zijn klaar voor die verkiezingen. En dat is hier ook gezegd. Als je applaus hoorde, dan was dat ook een applaus voor de wetenschap... dat wij er klaar voor zijn. Want we hebben een verhaal en daar zullen wij mee aan de slag gaan. Is dat missionair of demissionair doorgaan? Volgens mij heeft het kabinet zijn ontslag al aangeboden. Uh, hoe dat precies verder zal gaan, weet ik nog niet precies. Van belang is nu, niet, wat mij betreft, niet zozeer de status van het kabinet. Maar de noodzaak dat dit kabinet een voorstel doet voor een begroting voor 2013... en vooral deze week al voorstellen doet voor een brief die naar Europa gaat. Dus u wilt eigenlijk van een pakket dat uit het katshuis is gekomen... dat wilt u gewoon naar de Kamer sturen en uh, dan zeggen zeg maar ja of nee opdelen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat zijn te veel vragen ineens. Want één, het gaat over het kabinet. Het kabinet moet iets naar Europa sturen. Dat is helemaal aan hun. Het pakket wat is besproken is natuurlijk een pakket... wat voor een deel ook met de PVV is onderhandeld. Daar zitten ook dingen in die de drie partijen waren overeengekomen. Maar één ding zat er wel in het pakket. En dat is dat het begrotingstekort wordt aangepakt... en dat er een aantal hervormingen in staan. Wat mij betreft zou het kabinet moeten kijken of er een meerderheid is... voor een aantal delen uit dat pakket... En ook voor een aantal hervormingen die nodig zijn. En dat zou in aanloop van de verkiezingen al moeten. Want we mogen geen dag verliezen. Als er iets erg is aan deze breuk... en dat is het besef bij de fractie heel sterk... dan is het dat Nederland in de steek is gelaten. Niet zozeer dat wij in de steek gelaten zijn. U dus u wilt dat het pakket wordt voorgelegd... en kijken hoeveel u daarvan, hoeveel, op hoeveel onderdelen u daarvan een meerderheid kunt krijgen. <laughs> Ik weet nog niet hoe het kabinet dat precies gaat doen. Want je kan een pak pakket neerleggen, maar ik denk dat er ook wensen zijn bij andere partijen. Er is een minderheidskabinet en er is een meerderheid in de Kamer. Verschillende fracties hebben zelf ideeën al gepresenteerd over hoe je op dit moment met het tekort om zou moeten gaan. Dat wordt volgens mij voor een deel ook doorgerekend. En ik kan me heel goed voorstellen dat je het naast elkaar legt en kijkt wat de meerderheid kan halen. Het gaat nu om het haalbare en het gaat nu niet zozeer om het politiek wenselijke. Het is nodig dat we iets doen aan het tekort. Dat moet op heel korte termijn. Ik weet dat het kabinet ook zeer gemotiveerd is om dat te proberen. Maar nogmaals, een meerderheid van de Kamer zal akkoord moeten gaan. U zegt dat het CDA is klaar voor verkiezingen. Maar volgens mij ontbreekt er nog iets. Ja, wie wordt de lijsttrekker? Fijn dat u die vraag even aanvult. Want inderdaad, dacht ik al, dat komt. We hebben natuurlijk als fractie gesproken. En het is natuurlijk ook aan de partij om nu op korte termijn... met dat hele traject aan de gang, aan de gang te gaan. Van lijsttrekker, lijst, richting nieuwe verkiezingen. Dat is niet wat wij nu als fractie hebben besproken. Dat is aan de partij om daar op korte termijn mee te komen. Premier Dries van, Acht, Dries van Acht, die zei letterlijk... nu uiterste snelheid geboden is en elke dag een verloren dag is... zou ik kiezen voor Siebrand van Haarsma-Buma. Dat heb ik gezien. En ik kan u zeggen, dat doet mij heel erg goed. Want ik heb Dries van Acht heel hoog. Uh, ik ben niet zo lang geleden nog bij hem geweest. En ben weer onder de indruk geraakt van zijn betrokkenheid bij de politiek. Dus het doet mij heel goed... Maar dan wel als fractievoorzitter. Als fractievoorzitter, zei mm. Sybrand Buma. Hij had het over dat het aan de partij is om te bepalen hoe dit allemaal verder moet. Uh, ik begrijp dat er woensdagavond in het CDA wordt gesproken over verdere procedures. Maar die procedures moeten er dus wat het CDA betreft toe leiden... dat er zo snel mogelijk verkiezingen zijn. En dan misschien wel voor de zomer al. Procedures, procedures. Eerst ja. even dat debat natuurlijk. Hè, morgenmiddag. Wat verwacht je daarvan? Wordt het een middag waarbij alle partijen al onmiddellijk hun troeven op tafel gaan leggen? Ja, het zou toch wel een beetje een raar debat worden. Want... Uh, om twee uur. De agenda is, is schoongeveegd van de Tweede Kamer. Hè. Normaal gesproken heb je allerlei stemmingen en het wekelijkse vragenuur en uh, allerlei procedurele uh, uh, debatten. Maar die zijn allemaal van de agenda geschoven. Premier Rutte begint om twee uur met een verklaring. Die zal dan toch wel lastige vragen krijgen van de oppositie, denk ik. Maar ja, diezelfde oppositie wil toch ook daarna wel weer graag uh, invloed hebben over wat Rutte doet. Die kunnen dus niet te hard tekeer gaan, kun je zeggen. Omgekeerd geldt eigenlijk hetzelfde. Want uh, vanuit het kabinet zal nu duidelijk moeten zijn hoe hoe ver die uitgestoken hand waar premier Rutte het vanaf het begin van zijn kabinet over heeft. Hoe ver die hand nu wordt uitgestoken naar die andere partijen. Dus misschien houden ze zich in. Aan de andere kant, er komen wel verkiezingen aan. Um, dus dat debat van morgen zal uh, wel een debat zijn. Laat ik het zo zeggen, dat hinkt op twee gedachten. Wilma, dankjewel voor dit moment. En over het CDA zeg ik vast even na zessen: praten wij over de situatie bij het CDA met Jack de Vries? Voor of na de zomer? Dat is dus de vraag, één van de vragen. Veel partijen hebben al gereageerd, dat kon u net horen. Maar de Partij voor de Dieren heeft u nog van ons te goed. Die partij wil pas na de zomerverkiezingen. Politiek verslaggever Las Geert praat met Esther Ouwehand. Nou, wij vinden dat er uh, nieuwe verkiezingen moeten komen. De Partij voor de Dieren vindt het altijd belangrijk dat ook nieuwe partijen de gelegenheid krijgen om daaraan mee te doen. Dus wij, uh, wij zullen inzetten op na de zomer. Maar nieuwe verkiezingen, dat lijkt me duidelijk. Uh, in de tussentijd is het ook goed uh, om vast te stellen dat uh, uh, een nieuw kabinet misschien wel lang op zich laat wachten. En er zijn wel klussen te klaren. Dus uh, de samenwerking met de Kamer uh, kan denk ik het beste plaatsvinden als er een, een tussenkabinet komt dat een groene kleur heeft, een groen, uh, een groen kabinet, waarbij je kan denken aan uh, namen als Pieter Winsemius, Herman Wijfels, uh, Saskia Stuyveling, Herman Tjenk Willink. Klinkt uh, als een zakenkabinet naar Italiaans voorbeeld. Ja, groen zakenkabinet, uh, want ik denk dat de club die er nu zit uh, zoveel herrie met de Kamer heeft gehad en uh, zo heeft laten zien de problemen het hoofd niet te kunnen bieden, dat dat het verstandiger is om voor de tussentijd een uh, groen zakenkabinet neer te zetten waar een meerderheid van de Kamer wel uh, zaken mee kan doen, om de begroting op orde te brengen, maar ook breder te kijken naar de milieuproblemen uh, waar we ons mee geconfronteerd zien, om niet die rekening ook enorm op te laten lopen. Maar hoe realistisch is dat? Nou, iedereen die uh, de problemen echt wil aanpakken, zal integraal moeten kijken. En niet alleen maar de boekhoudkundige uh, financiële problemen heel beperkt proberen op te lossen nu, maar ook kijken wat betekent het betekent het voor uh, toekomstige generaties als we de milieuproblemen niet weten op te lossen. Als we onze natuurlijke hulpbronnen zo blijven plunderen als we nu doen. En de ploeg die er nu zit heeft laten zien daar op geen enkele manier uh, verstand van te hebben. Dus wil je uh, je financiële plaatje op orde krijgen voor nu maar ook voor in de toekomst in brede zin. Dan zul je met andere mensen aan de slag moeten. De verkiezingen, u zei al, het um, liefst na de zomer. Nu tekent zich een kamermeerderheid af om het direct voor de zomer te doen. Bent u er klaar voor? We zijn sowieso klaar voor verkiezingen. Maar nogmaals, ook nieuwe partijen moeten wat ons betreft de kans krijgen om mee te doen. Vanuit uw eigen historie? Ik weet hoe dat is. Ja, en uh, dat past ook in een uh, land waar je de democratische waarden en echt de toegang tot Den Haag uh, goed uh, uh, wil verdedigen. Dus daarom zal ik dat inbrengen om ook nieuwkomers een kans te geven... om het toch na de zomer te doen. Esther Ouwehand van uh, de Partij voor de Dieren. Al deze reacties van fractievoorzitters vinden we ook goed verzameld op onze website, waar een live blog wordt bijgehouden. U kent het adres: nrs.nl. Na half vijf meer over de toestand in Den Haag. Dan nu de treinbotsing van afgelopen zaterdag. De machinist van de Sprinter, die toen in Amsterdam op een intercity botste... reed waarschijnlijk door een rood sein. Minister Schultz heeft dat aan de Tweede Kamer gemeld. Hein Jansen, redacteur van de Volkskrant, zat in de Sprinter... en hoorde dit zaterdag al. Goedemiddag, meneer Jansen. Goedemiddag. Want u zat vlak bij de machinist van de Sprinter... Ja, wij zaten in deze sprinten in de uh, eerste klascoupé. Dat is een klein coupéetje wat, uh, wat vlak achter de cabine van de machinist zit. In plaats of acht. Nou, en, en, en die klap die kwam, u, u bent daar wel ongedeerd bij gebleven? Ja, op wat uh, beursplekken en uh, gekneusde ribbetjes na is het verder uh, met ons goed afgelopen. Gelukkig, gek genoeg, want je denkt als je voorin zit dan vang je hardst de hardste klappen op. Maar dat is in dit geval uh, niet zo, want uh, hoe... Meer je achter die trein kwam, hoe meer een ernstige gewonden er waren, naar mijn observatie. En u zat daar in die coupé en toen kwam uh, de machinist die, die kwam het hokje uit en, en die praatte al over dat zijn. Ja, nou ja, het was raar, want je ziet, je krijgt die klap en dan moet je even allemaal bijkomen. Het was ook vrij stil. Daarna pas kwam het. Uh...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 Waarop wij dachten, wat zegt ze nou? En uh, haar collega, de conductrice, zat ook schuin achter ons. Die was met haar hoofd tegen de bank geklapt. Dus die zat onder het bloed. Dat zag allemaal naar uit, maar het viel wel mee. Dus ik dacht ook dat ze het ook tegen, tegen haar collega zei. Maar ze zag ons zitten. Ze vroeg me heel beleefd van, gaat het met u? Oh. Maar die woorden, uh, ik vrees dat ik door een rood zijn uh, uh, heb gemist. Wat eigenlijk heel gek is, hè? Want je ziet het of je ziet het niet. Ja, maar ik denk dat zij, uh, als zij dat constateert, uh, dat dat misschien is gebeurd... dan denk ik, ja, dan, dat is een interessante informatie. Dit is niet leuk voor die mevrouw, maar het is wel uh, interessant, zeg maar. Dus dat hebben we toen vervolgens, uh, uiteindelijk toen we allemaal uit de trein waren... en dan moet je allemaal naar de politie om je naam en zo op te geven. Hebben wij dat wel gemeld. En, en zei u nog iets terug tegen haar? Van, goh, hoe is dat gekomen? Nee, want uh, zij, zij liep toen even door en haar volgende zin was. Uh, och, zijn er gewonden? Dus ook zo verwonderd over de ernst van het ongeluk. Uh, toen zag ze haar collega, die daar met een bloedneus uh, een beetje in paniek heen en weer liep. Dus daar heeft ze zich toen mee bezig gehouden. En ik ga dan niet meteen als journalist haar vragen: van wat zegt u nou? En is dat wel zo? Uh, je bent op de eerste plaats burger. Je zorgt ook: je, je weet helemaal niet wat je zelf hebt. Want je voelt aan alle kanten pijn. Je ziet allemaal gillende mensen om je heen. En uh, uh, bloed op de grond en mensen liggen. Dus. Uh, dan is niet de journalist in mij die zegt... ik ga deze machinisten nu eens ondervragen. Bovendien dacht ik, het is ook mijn werk niet. Het is het werk van, van de, de onderzoekers. En daarna wordt dan gevraagd, uh, wat heeft u gehoord? Wat heeft u zien gebeuren? Is, is er dan nog sprake van twijfel van, heb ik dat wel goed gehoord? Want het is natuurlijk belangrijke uh, informatie... Ja. maar het is ook een hele heftige situatie waar je in zit. Ja. Weet je dan zeker achteraf dat, dat dit de informatie was die zij gaf? Ja, wij waren met z'n tweeën en mijn reisgenoot heeft exact die, uh, die woorden ook zich herinnerd. Die heeft bovendien een zeer fotografisch geheugen. Uh, dus die, die wist ook precies dat het niet... Ik denk dat ik een roodzijn heb gemist, maar dat ik vrees dat dat, dat woord is. Dat, dat is helder. De, dat wisten we ook zeker. Uh, alleen bij die politie, je, wordt niet, je moet alleen maar je naam opgeven en, en je identiteitskaart laten zien als je die bij je hebt... Wij werden niet gevraagd van uh, wat heeft u gezien en gehoord... want we kunnen natuurlijk niet aan beginnen met al die honderden mensen. Wij hebben even zelf overlegd van moeten we dit nou melden of niet aan die politieman. En dan hebben we uh, gedacht, ja dat moeten we melden... want het is belangrijke informatie, dat, dat is voor het onderzoek. Dus we hebben het aan die uh, politieman gemeld dat we dat hebben gehoord en gezien. En dat vond hij zeer interessant en hij zou dat met zijn uh, chefs opnemen... En uh, heeft onze telefoonnummers genoteerd en onze gegevens. Maar dat is het rare. Daar hebben we dus verder niks meer van gehoord. Nee. De machinist zelf, zij was dus verrast dat mensen gewond waren... wil dat zeggen dat zij verder ongedeerd is gebleven? Ja, zij zag vrij... ik heb er ook anderhalf uur lang ook op een hele goede manier hulp zien verlenen. Daar, ook toen we buiten stonden, zag je haar nog in die trein heen en weer lopen. Want er lagen nog steeds gewonden, terwijl de niet-gewonden zeg maar, al buiten stonden. Uh, zij was volgens mij helemaal niet, niet of althans niet ernstig gewond. Uh, heeft hulp verleend, heeft zich met de passagiers bemoeid. Uh, en is toen in die maalstroom van gebeurtenissen gewoon opgegaan. Ik heb haar daarna ook niet meer gezien, want wij moesten die trein uit en... Uh, ja. Dan, dan houdt het op dat moment daar ook op. De Heijn Jansen van de Volkskrant, dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Na half vijf gaan wij verder vanzelfsprekend... en gaan we terug naar Den Haag... en gaan we van onze collega's daar horen wat nou precies de opdracht is... die premier Rutte van de Koningin heeft meegekregen. En alle reacties op alle fronten van het nieuws van vanmiddag. Radio 1, het NOS-journaal. Jobboot.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 Het leger nam een wijk onder vuur waar veel tegenstanders van president Assad wonen. Gisteren werd Hama nog bezocht door waarnemers van de Verenigde Naties. Die zijn sinds vorige week in Syrië om toe te zien op de wapenstilstand. En dat is het belangrijkste nieuws van nu. AWB-verkeersinformatie. Het is niet drukker dan. Gebruikelijk op maandag staat in totaal 50 kilometer file. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het de Plein en Knoop het Velsen staat 4 kilometer file. De rechter rijstrook is dicht.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 Dus als u binnenkort uw hypotheek moet verlengen, denk dan kritisch na. Wordt het verlengen of oversluiten? Kijk op deltaloid.nl slash renteverlenging. Kritisch op het juiste moment, Deltaloid. Goedemiddag. Ook de komende uren de ontwikkelingen in Den Haag. We staan voor de deur bij de Kamervoorzitter. U gaat horen hoe de beurs reageert... en hoe ze in Europa denken over de val van het kabinet. Den Haag. Premier Rutte heeft Paleishuis Den Bosch verlaten. Is inmiddels demissionair premier Rutte. De koningin heeft, het ontslag, van zijn, hij heeft het, uh, het ontslag van zijn kabinet aangeboden bij de koningin. Daarmee is na ruim anderhalf jaar zijn politieke droom uiteengespat. Hij moet zich nu opmaken, zoals de andere partijen ook, voor een nieuwe verkiezingsstrijd. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, als we even naar de koningin gaan... die uh, houdt het officieel dan in beraad, hè, ja, dat ontstaat. Ja, zo dat. En dat betekent dat ze de ministers vraagt om alles te doen wat nodig is. Dus de, lopende, de ministers die er uh, zijn, die handelen de lopende zaken af... maar die beginnen geen nieuw beleid. Dat is heel gebruikelijk. Ja, en als we even naar uh, de partijen kijken, he, hoe die er nu voor staan. Uh, Rutte had het zaterdag over een persoonlijke nederlaag. Neemt de partij hem iets kwalijk... dat hij vanmiddag deze gang naar de koningin moest maken? Nou, wat je de afgelopen dagen gezag bij de VVD is dat ze erg hun best hebben gedaan uh, om de verantwoordelijkheid voor deze breuk bij Geert Wilders te leggen. Uh, het was Wilders die wegliep voor de verantwoordelijkheid. Um, en de boodschap daar, die ze daarmee willen afgeven is natuurlijk, het ligt niet aan de VVD en het ligt dus ook niet aan Mark Rutte. Die wilde echt wel orde op zaken stellen, dat mantra dat ze daar zo belangrijk vinden. Um, bovendien, de keuze voor deze gedoogconstructie is in 2010 heel bewust gemaakt. Dus um, verwijten worden de richting Rutte nauwelijks gemaakt. Nee, is de de leider van de VVD, dat zal vriend en vijand het met je eens zijn. Dat geldt niet voor de andere partijen. Als we even naar het CDA kijken. Buma zei bijvoorbeeld dat zijn CDA klaar is voor de verkiezingen, maar. Is dat wel zo? Nou, dat lijkt mij zeer de vraag. Um, de partijvoorzitter Ruud-Peterom heeft in januari gezegd... dat zij vindt dat de lijsttrekker moet worden gekozen. Daar is ze inmiddels weer wat van teruggekomen. Wat ik weet is dat er woensdagavond bij het CDA... een vergadering is uh, van de partijleiding... waarin zij moeten uh, vaststellen hoe het allemaal verder gaat. Dus het lijkt mij dat het CDA eigenlijk van alle partijen... Nou, misschien wel het minst klaar is voor de verkiezingen. Want ze hebben daar in ieder geval niet een uh, aansprekende persoon... die zich uh, min of meer automatisch voor het lijsttrekkerschap kandideert, dat, dat, dat is een proces... dat zij helemaal nog moeten beginnen. Um, dat geldt voor andere partijen toch minder. Want als we even naar de PvdA kijken... bijvoorbeeld Diederik Samson, die heeft waarschijnlijk zijn momentum nu wel. Ja, hij zit er nog maar net. Dat is misschien wel een nadeel voor hem. Uh, bovendien komen er bij de PvdA lijsttrekkersverkiezingen. De nieuwe voorzitter Hans Pekman heeft dat uh, aangekondigd... zelfs nadat Diederik Samson was uh, gekozen. En Lucella, we mogen er allemaal over meepraten. Ook als we geen lid oh, ja. zijn van de PvdA, ja. want dat was de gedachte... die. Hans Spekman heeft gelanceerd toen hij werd gekozen. Ik denk dan altijd dat een heleboel mensen van het CDA ook even leuk mee gaan stemmen. Die moeten dan wel een klein bedragje betalen, zegt uh, Spekman daar dan altijd bij. Maar stel je voor dat ze dat doen. Nou ja, wie weet wat daar uitkomt. We weten in ieder geval sinds gisteravond dat um, Diederik Samson geen concurrentie krijgt van uh, de Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher, Want die heeft laten weten dat hij uh, in de campagne ingaat met volledige steun voor Diederik Samson. Dat hebben we nog niet gehoord van alle uh, Kamerleden die die meededen in de race om het partijleiderschap toen Samsung werd gekozen. Bijvoorbeeld uh, Ronald Plasterk, die zei vanochtend die werd daar op de radio naar gevraagd... en die zei, um, dat moeten we allemaal nog bepalen. Dus die koos een wat andere toon dan Lodewijk Asscher. Of dat betekent dat hij wel de concurrentie kiest uh, met Samsung, hmm. dat, uh, dat moeten we afwachten. Is het denkbaar, Wilma, dat Jolanda Sap van GroenLinks concurrentie krijgt binnen haar partij? Ja, dat zou je kunnen uh, verwachten als je kijkt naar het beleid dat SAP uh, voert. Uh, zeker haar Koendoes-beleid uh, bijvoorbeeld is zeker niet onomstreden in de partij. Er was een congres half februari waar een derde van de partij uh, de lijn die zij koos uh, afwees. Uh, vooralsnog heb ik niet de indruk dat dat betekent dat ze concurrentie krijgt als het gaat om haar positie als lijsttrekker. Zeker niet als dat heel snel zal zijn. Hoe zij de, hoewel zij er wel in slaagt om met de premier zaken te doen, daar heeft zij wel. Daar is zij wel in geslaagd. Misschien leidt dat ertoe dat uh, partijgenoten van Jolande Sap haar juist zien samenwerken met uh, uh, Rutte in een nieuwe coalitie. Dat dat misging de vorige keer was het natuurlijk indirect door de aanleiding voor het vertrek van Femke Halsma. Misschien pleit het voor Sap dat uh, die optie zich uh, nu meer lijkt aan te dienen dan in 2010. We gaan het vooral morgenmiddag zien als we gaan debatteren. Wilma, dankjewel. Op dit moment vergaderen de fractieleiders, die nu in ieder geval nog fractieleider zijn van hun partij. Met uh, Gerdy Verbeter, Kamervoorzitter. Uh, ze praten over een nieuwe verkiezingsdatum. En ze praten ook over wat de Kamer nog wel en niet gaat afhandelen. De gezamenlijke vakcentrales FNV, CNV en MHP... die doen wat dat betreft een duit in het zakje. Ze willen dat een aantal bezuinigingsplannen nu wordt teruggedraaid. Er moet pas op de plaats worden gemaakt... vinden ze nu Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden. CMV-voorzitter Jaap Smit is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Vertel, um, u ruikt waarschijnlijk uw kans. Welke Bezuinigingsmaatregelen wilt u terugdraaien? Een paar, met name die hele omstreden wetwerken naar vermogen, waar morgen over gestemd worden in de Kamer. Daar leven een heleboel bezwaren aan. Dat hebben we ook al uh, op diverse plekken en uh, momenten hebben we dat duidelijk gemaakt. En heeft u heeft u in uw lobby rondje vandaag uh, genoeg partijen zover gekregen om dit controversieel te verklaren? Het zou me niet verbazen als dat gaat gebeuren. Hè. Mm. Dus, uh, uh, en een ander punt waar we natuurlijk aan vast willen houden is aan het pensioenakkoord. Er wordt gesproken uh, over vervoeging van die verhoging van die AOW-leeftijd. Nou, Dat is uh, uh, het onderuithalen van een, uh, van een, in, een, een zwaar bevolgde uh, pensioenakkoord. Dat lijkt ons niet handig. Nou, dan... Uh, er is er nog een aantal zaken als er wordt gesproken over die ingrepen in, in cao's. Nou, dat is er aan de werkgevers en werknemers. Er zijn een aantal zaken. Het wetpassend onderwijs is er ook geweest waar we ons erg sterk voor gemaakt hebben. Waar ook in de Kamer veel weerstand tegen is. Ja, het Wiegepolder bemoeit zich nu mee, hè, denk ik. Ik maak op dit moment druk om een, uh, een veel belangrijkere polder. Ja, ja. Zeg, uh, dit is een hele wensenlijst van u. Uh, u zegt, doe dat dan voorlopig even niet. Aan ja, de andere kan. kant, ja. er moet natuurlijk behoorlijk bezuinigd worden. Anders krijgen we een enorme boete van Brussel. Wat vindt u dat er dan moet gebeuren om alsnog aan die 14, 15 miljard te komen? Dat er bezuinigd moet worden ontken ik helemaal niet. En ik heb zelf ook al een, namens het CNV een, een, een, een, een paar weken geleden een voorstelling daarover gedaan. Wat ik op dit moment erg belangrijk vind is dat, uh, het, uh, net zoals een wet, wet werken naar vermogen, op zich de gedachte mensen moeten aan het werk die iets kunnen, is een hele gezonde gedachte. Alleen die vertaalt zich op dit moment alleen maar in een hele keiharde bezuiniging. Dat is ons bezwaar. Maar wat ik op dit moment belangrijk vind is dat partijen snel bij elkaar gaan zitten. Ook uh, oppositiepartijen met uh, het minderheidskabinet. Want we hebben inderdaad een geweldige opgave voor ons. Er moeten maatregelen komen. Het pakket dat het kassers komt, dat is met name gericht op zeer korte termijn. Wordt ook weer een aantal grote dossiers wordt daarin, uh, naar voren geschoven. Maar doet u eens een, een suggestie waar ze iets aan kunnen hebben wat flink wat oplevert? Nou, we hebben zelf voorgesteld, dat is een van de dingen die het kabinet wel heeft overgenomen, die heeft gezegd btw-verhoging. We hebben gezegd, die, er zijn bedrijven die nog forse winst maken, verhoogde de vennootschapsbelasting tijdelijk. Uh, leg een toptarief op uh, van salarissen, wat mij betreft, boven de, de balken en de norm. Zo is er nog een aantal dingen te bedenken. En startgesprekken over zaken die we eigenlijk steeds voor ons uitschuiven. Ik, zelfs, ik als vakbondsvoorzitter zeg, wij moeten met elkaar aan de praat over noodzakelijke vormen op de arbeidsmarkt. En ga dat dan doen. Dat weten we al jaren. En daar moeten we met elkaar over aan de gang. Dit lijstje wordt ook nu besproken bij Kamervoorzitter Verbeet. Jaap Smit van het CNV, dank voor uw uh, bijdrage daaraan. Ze hebben het vast al eerder van u gehoord vandaag. Uh, wij ja. horen straks van de fractieleiders hopelijk... wat ze wel en niet willen gaan beslissen de komende weken. De politieke wensen van de bonden. Maar wat zijn de staatsrechtelijke mogelijkheden of onmogelijkheden? Dan gaan we het hebben over met uh, Wim Voermans... hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit van Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. meneer Voermans, de koningin heeft het aangeboden ontslag in beraad. Wie is nu de baas van Nederland? Nou, dat is... Uh... Het demissionaire kabinet natuurlijk, de Los, regering samen met de koningin. Alleen, ja, ze hebben een demissionaire status op dit ogenblik. Ja, hoe bijzonder is deze situatie, staatskundig gezien? Nou, dit komt wel wat meer voor. Het is in ieder geval bijzonder dat het een, uh, ja, een minderheidskabinet is... Uh, dat in ieder geval zijn meerderheid in de Kamer ziet wegvallen. Uh, maar dat kabinetten de rit uit moeten dienen tot aan de volgende uh, verkiezingen... als ze demissionair raken, dat uh, gebeurt wel meer. Ja, ik zit ook even te denken aan Balkenende. Ik geloof dat er drie was waar D66 wegviel. Toen had je ook een demissionair minderheidskabinet. Is het dan een beetje te vergelijken met uh, dat kabinet? Ja, daar lijkt het wel wat op. Ja. ja. Ja. als je dan kijkt naar de politieke partijen. De een wil voor de zomerverkiezingen, de andere erna. Hoe, hoe verklaart u dat? Nou ja, de, um, de kieswet schrijft ons voor dat je in ieder geval zo'n dag of uh, 384 nog nodig hebt uh, na het uh, ontslag uh, van de uh, zittende uh, ploeg uh, om de verkiezingen voor te bereiden. Nou, dat brengt ons ergens midden juli. Uh, dan kan je, je afvragen: is dat nou wel zo'n verstandige tijd om dan uh, verkiezingen te hebben? Vooral vanwege de vakantie. Ja, in verband met de vakantie. Uh, ja. Het zou best wel eens kunnen zijn dat dan veel Nederlanders al op vakantie zijn... en uh, bijzondere moeite zouden moeten doen om te stemmen. En dat zou eerder in de richting wijzen van een um, uh, algemene verkiezingen dit najaar. Ja, en in hoeverre zou je, als je het toch in de zomer wil doen... Uh, kun je het maken om bijvoorbeeld een nieuw op te richten partij uh, zijn kans te ontnemen om mee te doen? Nou, dat, die kansen kan je niet ontnemen, want uh, als je een nieuwe partij op zou willen richten... dan heb je daar nog 40 dagen vanaf nu uh, de tijd voor om die in te doen schrijven... Uh, zodat je mee kan doen aan de verkiezingen. Dat moet geen probleem zijn? Uh, dat is uh, andere partijen wel gelukt in het verleden, waaronder uh, de partij van Geert Wilders... Uh, bij de provinciale verkiezingen uh, uh, uh, moesten zich nog op een laat moment in laten schrijven. Dat, uh, dat kan. Ja. Oké, okay. goed. Dan gaan we het hebben over een meer urgente kwestie. Een begroting voor 2013, eind van deze week, naar Brussel. Tim, ja wacht even. Wij onderbreken even, want we gaan naar Hans gaan, Die was bij Gerdy Verbeter. Kamervoorzitter. Hans. Ja, er is wat uh, beweging uh, gekomen. Uh, de eerste deelnemer aan het gesprek komt uh, naar buiten. En nu ook de tweede en de derde. Hero Brinkman loopt voorop. Sybrand Hasma-Buma, Alexander Pechtold komen nu naar buiten. Even vragen wat ze kunnen melden over dit overleg. Meneer Brinkman, wat is besloten? Wat zegt u? Wat is er besloten? Er is uh, besloten dat uh, de meerderheid is in ieder geval uh, voor een uh, de minst mogelijke meerderheid is voor een datum voor het zomerreces. Zo snel kan dat dus ook blijkt uit deze vergadering. Nou, het is, uh, het is zelfs zo dat de ambtelijke uh, top zegt letterlijk, verkiezingen voor de zomer zijn eigenlijk ook in dat opzicht niet meer haalbaar. Maar toch vindt de minst mogelijke meerderheid dat dat ge moet gebeuren. En daarmee... dus er zijn 76 stemmen, daar moet je aan gewend zijn? Uh, nou, daar ben ik aan gewend. Maar in, in dat opzicht om daarmee ook het uh, democratische gehalte van uh, kleine partijen uh, te blokkeren... daar ben ik niet aan gewend. En dat gebeurt hier dus wel. Want daarmee maakt het eigenlijk uh, uh, bijna onmogelijk om kleine partijen um, uh, mee te doen aan de verkiezingen. Wat is het argument van de meerderheid dus, om toch die verkiezingen voor de zomer proberen te organiseren? Ja, men zegt dat uh, men uh, denkt dat dan ook uh, voor uh, de begroting... Uh, kennelijk een uh, regering er is die een begrotingsbehandeling kan verdedigen. En dat daarmee zo snel mogelijk uh, het landsbelang uh, gediend kan worden... is natuurlijk onzin. Ik zou zeggen, ga eerst tijd spenderen aan die facetten van het crisislijstje... Uh, uh, uh, uh, die een zo groot mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Waardoor je alsnog kunnen proberen om die facetten in te voeren, waarvan je ook kunt vermoeden dat die na de verkiezingen een meerderheid zullen behouden. En dat zorgt er in ieder geval voor dat we in, die, in de crisisaanpak niet een jaar uh, achterop lopen bij een paar, uh, paar onderwerpen. Uh, met, deze, met deze stand van zaken en met nieuwe verkiezingen in, in, uh, in uh, eind juni, 27 juni, zal dat zeker betekenen dat we eigenlijk een jaar op, op, op achterop raken en dat we hiermee miljarden verspillen. Ja, en even voor de duidelijkheid: een meerderheid is voor, dus om in juni te doen, is dat ook het besluit. Gaat dat ook gebeuren? Of is het nu een voorstel nog? Nou ja, kijk, morgen gaat het uh, debat erover plaatsvinden, want zoals u weet uh, wordt er iets uh, alleen maar besloten in de plenaire zaal. Maar ik heb begrepen dat van die minst mogelijke meerderheid... die partijen die het betreffen... dat besproken hebben met uh, de betreffende fracties. Welke partijen wilden die verkiezingen? Ik ga niet spreken namens die partijen. Dat hebben we afgesproken. Uh, Als je namens nou jezelf spreekt, welke partijen wilden die verkiezingen? <lacht> nee, ik, uh, ik, hou me, ik hou daarin uh, zuiver. Het zijn uh, 76 zetels in totaal... vertegenwoordigen die uh, partijen. Uh, dat is de minst mogelijke meerderheid. En zij vonden het toch noodzakelijk om... ondanks het feit dat de ambtelijke top zegt... dat het eigenlijk niet haalbaar is... om toch aan te geven... dat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 Dat was, uh, ja. Heer Brinkman, hij is uh, uh, teleurgesteld, want hij benadrukt vooral het belang van de kleinere partijen die door dit besluit in de problemen zouden komen om nog mee te doen aan uh, verkiezingen. Ik kijk inmiddels even rond of de andere fractieleiders hier nog uh, zijn die al naar buiten zijn gekomen. Hans, we horen zelf van jou uh, of jij nog meer reacties hebt. 27 juni wordt dus genoemd voor ja. verkiezingen. Ik wijs er even op, een dag van de halve finale bij het EK-voetbal... maar dat is pas om kwart voor negen s avonds. Doen we dan mee? <laughs> uh, weet je niet, maar het kan een uh, interessante toevalligheid zijn. Uh, Lucelle heeft haar agenda op orde. Meneer Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, bestuursrecht u werd meegeluisterd. Uh, de minste mogelijke meerderheid is voor verkiezingen voor het zomerreces. Wat denkt u dan? Ja, nou ja, dat is een keuze um, uh, die uh, gemaakt is. Er is kennelijk uh, behoefte aan snel handelen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, maar toch vraag ik me af of het een hele verstandige keuze is omdat, uh, ja, wat voor zaken zou je dan nog willen doen? Hè? Het gaat natuurlijk om de begroting uh, en de hervormingen die nodig zijn. Het korte termijn probleem is, hoe krijgen we een begroting voor 2013? Precies, want de, de formatie in de zomer moet dan eigenlijk gelijk een, een vaststelling van de begroting zijn. Ja, dat kan bijna niet. Dat is bijna onmogelijk. Die begroting voor 2013, die moet ongeveer voor het zomerreces, dan toch wel net ja, een beetje daarna eind augustus, uh, begin september. Ja, gereed zijn. Nou, tel maar eens even op. Uh, 27 juni verkiezingen. Uh, wat zullen dan de nieuwe verhoudingen zijn? Vorige keer hebben we ook een betrekkelijk lange kabinetsformatie gehad. Maar bovendien moeten eind april de plannen voor die begroting op hoofdlijnen... al bij de Europese Commissie zijn ingeleverd. Die dan eens gaat kijken of dat uh, ja, aanstuurt op een begrotingstekort minder dan 3%. Dus in die zin gaan de verkiezingen van 27 juni daaraan al helemaal niks meer veranderen. Uh, en dat zou dus echt te laat zijn om de begroting van 2013 nog ordentelijk rond te krijgen. Ja, dan lijkt me vraag voor minister De Jager van Financiën. Wie ligt spreken we die vanmiddag nog. Dit is helderheid. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht. Dank u wel. Graag gedaan. En het is ook een interessante kwestie voor CDA-europarlementariër Corien Wortman. Die spreken wij zo. Van B, Edwin Gerse, Maandagmiddag, wat voor file hebben we? Het uh, is dus, nou, dus minder druk dan gebruikelijk. Op dit tijdstip er staat uh, 50 kilometer in totaal. De meeste files staan in de regio Utrecht. Er is maar één file die opvalt. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat tussen uh, Haarlem-Zuid en Knopend 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. We hoorden net dat nieuws van Hero Brinkman. De minst mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer is voor verkiezingen voor de zomer, 27 juni. Dat besluit moet natuurlijk officieel nog wel worden genomen. Uh, Corine Wortman, CDA-europarlementariër, is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat denkt u, uw partij, CDA, voor of, of tegen die verkiezingen nog voor de zomer? Nou, ik, ik ken de datum 27 juni heel goed, want dat is mijn verjaardag... Maar... Ah. <laughs> nou. uh, maar uh, uh, het is toch wel aan de, uh, aan de partijen in Den Haag om uh, te kijken wanneer de verkiezingen moeten zijn. Nee, dat begrijp ik. Maar wat, is uw, ik... uw partij gebaat hè, zonder leider op dit moment bij verkiezingen al zo snel? Nou, ik zou toch vooral willen aansluiten bij het, uh, uh, het pleidooi van uh, Sibrand van Haas, maar Buma dit weekend dat we nu wel heel snel uh, alles, alle, alle zeilen bij moeten zetten... om een pakket maatregelen op tafel te leggen voor 2013. Kijk, het kabinetformaties duren vaak lang in Nederland. En dat pakket dat moet er echt de komende weken liggen... om ook echt uh, op een geloofwaardige manier, op een vertrouwenwekkende manier... onze, uh, onze rol te spelen. Want uh, de, de rente op staatsleningen dreigt op te lopen. Uh, we hebben onze AAA-status uh, die in het geding is. Dus de urgentie is groot. Ja, dan probeer ik me even voor te stellen hoe dat dan gaat. Dan 27 juni, dat is al heel snel. Barst nu de campagne los. Er zal niet heel veel meer met elkaar worden afgesproken waarschijnlijk. Dan zit je in de zomer midden in een formatie. Bij wat voor begroting kom je dan uit? Nou, Ik denk in, in alle gevallen moeten we echt de komende weken aan een pakket werken. Want uh, de kans dat we dan diep in het, volgende, in het komend najaar zitten voordat we überhaupt uh, uh, zeg maar spijkers met koppen kunnen slaan, die is groot. Nee, dan en... begrijp ik dat u dat wilt. Maar is dat realistisch tijdens een campagne? Ja, kijk... Uh, we zitten echt in een buitengemeen serieus moeilijke situatie. En ik hoop echt dat de, de sense of urgency daar is. Ook bij uh, oppositiepartijen. Die hoor ik trouwens ook uh, als, ik, uh, als ik hen in de media hoor. Uh, uh, van de snelheid van handelen. En Want... denkt u dan dat ze tijdens een campagne. belangrijke afspraken gaan maken over bijvoorbeeld uh, de woningmarkt? Nou ja, als je naar het. Uh, de... Ik denk dat er een aantal oppositiepartijen zijn. die blij zijn dat er nu uh, maatregelen. dat ook CDA en VVD maatregelen regelen voorstellen voor de hypotheek voor de hypotheekrenteaftrek en ook op ander vlak uh, denk ik dat het best wel mogelijk is om bredere meerderheden te vinden. Dus laten we toch vooral zien om zo ver mogelijk te komen. En niet alleen maar kwartetten over de datum van verkiezingen. Ja, hoewel die natuurlijk wel belangrijk zijn. Uh, uh, Brussel verwacht eigenlijk 30 april al iets vanuit Nederland. Uh, als, als die verkiezingen nu snel komen, riskeert Nederland een boete als er 30 april niks ligt? Of met een snelle datum enige spijt, denkt u? Nou, uh, wij worden geacht uh, de komende week... Nou, zegt de komende weken echt ons plan op tafel te leggen hoe wij de begroting 2013 op orde brengen. Wij verwachten dat ook van alle andere landen. En uh, ja, ik zie niet in waarom uh, dan voor Nederland gedacht wordt... nou Nederland maar even niet, want uh, onze begroting is gewoon niet op orde. En wordt dat dan een boete voor Nederland? Uh, de boete, de boete die zit pas uh, verderop in het proces... Uh, als je op een gegeven moment echt helemaal niet geleverd hebt. Wat ik veel waarschijnlijker vind, is dat de Europese Commissie... net als met België, gewoon de Nederland Nederlandse regering vraagt om een pakket maatregelen, een aanvullend pakket maatregelen te leveren. En dat zou ook toch wel een behoorlijk gezichtsverlies voor Nederland vinden. Het wordt een uh, buitengewoon boeiende tijd. Dat is het natuurlijk al. We, we kijken hoe het verder gaat. Uh, later deze uitzending meer daarover ongetwijfeld. Mevrouw Wortman, CDA-Europarlementariër, dank voor uw reactie. Ja, graag gedaan. Mevrouw Wortman, jaar op 27 juni, een belangrijke voetbalwedstrijd. Voor de verkiezingen, Gerrit <laughs> Wat is de weersverwachting voor 27 juni? Nou. <laughs> Prachtig weer. Daar is weinig zin eens over te zeggen. <laughs> um... Ik maak een grap, Gerrit. Maar we zaten even naar jouw uh, neerslagradarkaart te kijken. Hè. We zagen ja. een mooie animatie van de buien die over het land, uh, land trokken vandaag. En wat opviel was dat er best veel opklaring was. Hè. Terwijl we ons vooral vaak de regenbuien herinneren. Ja, dat klopt. Het gaat de laatste dagen vooral over de buien. Maar laten we niet vergeten dat er ook tussen de buien door uh, opklaringen zijn. En af en toe ook gewoon een droge perioden, zoals nu vanmiddag. Want uh, de meeste buien... Er zitten nog een paar buien in het noorden van het land... maar die trekken weg naar het noorden. Dan is het heel even droog uh, met de nadruk op heel even... want vanuit het zuiden komt er alweer een nieuw regengebied aan. En daar gaan we ja, vannacht wat regen van krijgen. En op de weerkaart van jou zagen we ook... dat er een lage drukgebied aan zit te komen. Mijn vraag, waar gaat dat toe leiden? Ja, dat, uh, dat lage drukgebied, dat, uh, daar hoort die regen van vannacht bij. En dat lage drukgebied dat ligt morgen precies boven ons land. Uh, dat betekent dat de wind ook uh, tegen de wijzers van de klokken in draait, uh, de windrichting. In het westen van het land een noordenwind, in het oosten van het land een zuidenwind. Uh, en dat we tegelijkertijd te maken hebben met buien. Uh, er is maar weinig wind morgen. Dat betekent ook dat die buien lokaal behoorlijk veel regen kunnen veroorzaken. Maar nogmaals, er zijn niet alleen maar buien, er zijn ook buien. Plekken waar de zon schijnt en waar het gewoon eventjes mooi weer is morgen. En de temperaturen lopen ietsje op. Ja, maar dat duurt nog eventjes. Dat gebeurt eigenlijk pas na woensdag. Dan gaan we langzaam maar zeker richting de 15 graden. Gerrit Himstra was dat met het weer. Anders Breivik heeft gezegd zich te realiseren... dat hij slachtoffers van Utoya veel pijn en lijden heeft toegebracht. Het was de laatste dag dat Breivik het woord kreeg voor de rechtbank in Oslo. Het proces wordt gevolgd door onze correspondent Rodin Creton. Uh, Rodin, is Breivik dan tot inzicht gekomen? Nee, hij heeft echt op geen enkele manier uh, sympathie voor slachtoffers of, of brouw getoond. Kijk, hij heeft uh, zijn excuses aangeboden aan toevallige voorbijgangers. Dat waren mensen die langs het regeringsgebouw liepen... toen de bom in, in Oslo afging. En hij heeft gezegd tegen deze mensen... ja, uh, sorry, uh, jullie konden er niks aan doen. Jullie werkten niet voor de regering. Toen werd hem gevraagd van... heb je dan uh, ja, soortgelijke verontschuldigingen... ook voor de rest van de slachtoffers? Maar ja, dat heeft hij niet. En hij zegt dat ja mensen die voor de regering uh, werken... die jongeren op Oetoya... Die dragen zelf schuld, die strijden voor de multiculturele samenleving. En dat is nog barbaarser dan mijn aanslagen. En ja, hij noemt zijn eigen aanslagen gruwelijk, maar hij zegt die waren noodzakelijk. Omdat ik Noorwegen heb behoed uh, uh, voor de ondergang. En hij ziet zichzelf dus als de grote redder van Noorwegen. Ja, waarbij we hem eigenlijk maar één keer emotioneel hebben gezien. Dat was toen ja. een filmpje van zichzelf zag. Is het daar ook bij gebleven de afgelopen vijf dagen? Nou, het is de enige keer dat hij um, gehuild heeft. Uh, voor de rest was hij echt ja, emotieloos, koel. Cool. Tegelijkertijd ook heel rustig en uh, geconcentreerd. Ja, en dat viel eigenlijk vooral op toen hij vertelde over dat bloedbad op, uh, op het eiland Utoja. Uh, hij vertelde bijvoorbeeld over de jongeren die niet meer konden wegrennen. Die zo bang waren, zo in paniek waren dat ze gewoon doodstil bleven staan... ...en uh, Bruyvik uh, aankeken. En hij beschreef dat bijna als een, ja, een interessant fenomeen. Hm. En hij beschreef vervolgens ook hoe hij deze mensen door het hoofd schoot. De momenten van emotie, dat waren eigenlijk de momenten... ...waarop de aanklager ja, zijn manifest en dingen die hij heeft gezegd in twijfel trok. Onder andere uh, de orde der tempeliers. Daarvan denkt het OM dat hij dat heeft verzonnen. En dat zijn de enige momenten waarop hij geïrriteerd raakt. Ja. Ze hadden Bijvoorbeeld vandaag ook over het uniform. Dat wilde hij eigenlijk dragen in de rechtbank. Daar werd hij over gevraagd. Hij heeft dan het idee dat hij belachelijk uh, wordt gemaakt. Dat is een gevoelig punt. En daar zie je ja eigenlijk dat zijn enige momenten dat, je, dat hij geïrriteerd en boos raakt. Ja, Dit was de laatste dag van vijf in totaal dat ik aan het woord kwam. Hoe gaat het proces nu verder? Nou, deze week gaat het eigenlijk uh, alleen maar verder over de bomaanslag in uh, Oslo. Daarna komen de overlevenden uh, van het bloedbad op, uh, op het eiland Oethoia ja, aan bod. En daarna zeg maar, is een grote rol weggelegd voor de psychiatrie. Omdat er nog steeds ja, die grote oneenigheid uh, bestaat over zijn geestesgesteldheid. En daar hoort natuurlijk dan ook de strafmaatkwestie bij. Rolien Kreton, dankjewel. Na vijven gaan we natuurlijk terug naar Den Haag, naar het Binnenhof. Een kleine meerderheid van de Kamer wil nog voor de zomerverkiezingen. We hoorden net van Hero Brinkman de datum 27 juni. definitieve besluit is nog niet genomen. We gaan van Wilma Borgman horen wanneer dat wel gebeurt. Tot zo. Vanavond BNN Today. Robert Oh, ze lacht heel vriendelijk nou. naar je. Vanavond om half negen op Radio 1. Dus ik dacht, nou, ik pak zo wat goed en ik wil nog zo er wat afpakken. En, in, en dat lukte maar niet. Het kwam niet lekker. Het kwam zo echt dichtbij Ik zei staan in mijn oor. Mevrouw, dat is decoratie. Oh. <laughs> Luister en kijk mee op Radio 1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.